Maar nu eerst het NOS nieuws van zes uur. Dit is Onderduiven Nederwit met het NOS journaal. DNS geeft ook voor morgen een negatief reisadvies. Op zijn best wordt er dan een half uursdienst met stoptreinen gereden. Volgens DNS zijn de problemen mede het gevolg van het feit dat Nederland het drugsbrede spoorwegnet van Europa heeft. Eén bevroren wissel treft in Nederland veel meer treinen dan bijvoorbeeld in Scandinavië. Vandaag hebben veel mensen de raad in de wind geslagen om de trein te mijden. Daardoor is het vooral op Utrecht CS erg druk. Ook het busvervoer in het hele land heeft last van het winterse weer. Voor het eerst sinds 1981 kan een groot deel van Nederland uitzien naar een witte kerst. Dat verwacht het KNMI. De sneeuw en de gladheid leveren ook problemen op voor krantenbezorgers. Vooral op het platteland komen veel kranten niet op tijd. De Leeuwarden Courant heeft daarom besloten om tot en met zondag de hele krant op zijn website te zetten. Het aantal dak- en thuislozen dat een beroep doet op de opvang in Amsterdam valt mee, zegt het leger des Heils. Van de 200 extra bedden waren er gisteren ruim 100 bezet. Het zeilmeisje Laura Dekker is als het goed is morgenochtend weer in Nederland. Ze vliegt vanmiddag van Sint Maarten via Curaçao terug. Een marechaussee gaat met haar mee. De 14-jarige Laura werd sinds vrijdag vermist. Gisteravond werd duidelijk dat ze op Sint Maarten zat. Laura wil alleen de wereld rondzeilen, maar de rechter stak daar voorlopig een stokje voor. In München is het proces tegen John Demjanjuk voortgezet. De zaak werd begin deze maand onderbroken... omdat de ex-bewaker van het nazi-vernietigingskamp Sobibor te ziek was. De 89-jarige Demjanjuk wordt beschuldigd van medeplichtigheid... aan de moord op bijna 28.000 mensen. In de rechtszaal hebben ook Nederlandse nabestaanden het woord gevoerd. Dan het weer bewolkt en vanuit het zuiden lichte de sneeuw. Minima vannacht tussen min 1 graad in Limburg... en min 4 in het midden en noorden van het land...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 Dank en los perdidos sea el momento de juntos sanar corazones para que el hombre que es libre no existe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 Je zijn. Blijf je vannacht bij mij. Al die jaren mezelf niet vertrouwd. Rondom mijn hart heb ik een muurtje opgebouwd. Stevig genoeg dacht ik voor iedereen, maar toen ik jou zag staan brak mijn hart er doorheen. Blijf je Koorden, blijf je vannacht bij mij. Geschreven door John Eubank. En dit is geschreven door Alison Moyer zelf. Ze was uh, van plan om in punkbandjes te spelen, maar dat ging niet zo goed, hè? Vandaar dit.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 we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 So far away from me So far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 And it's a shame To grow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 And some mistletoe Help to make the season bright Tiny tots with their eyes all aglow Loaded lots of toys that could eat on his sleigh, and every mother's child.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 Toen zei hij, dat zou fijn zijn in deze warme tijden zo heel even een, een koud puntje te voelen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 De zullen jongeren denken nou, nou die Nederlanders. Éviter les du joyeux Annonçons la joie de chaque cœur qui va, au royaume du bonhomme-hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde. Je ment tout autour, sa chanson d'amour, au royaume du bon hiver. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble l'oublier tombe ton bonasse. Ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il dit tout de même. Près du feu, je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimiteit, au royaume du bonhomme hiver. Sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard, il semble nous dire en un ton bonasse, ne voyez-vous donc pas qu'il est tâte, Il livrait tout de même. Près du feu, je t'emmène, allons nous chauffer dans l'intimité. Oh, I hummed him, but -bon I'm here. Oh, I hummed him, but -bon I'm here. Oh, I hummed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 Santa Claus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 En je kijkt, maar je kijkt zonder iets te zien En je antwoordt zonder iets te vragen Je me suis zien, maar je ziet het niet, nee je ziet het niet En je denkt, maar je denkt zo So see my in it a in yeah. Is Zonder gevoel En je kijkt Maar je kijkt zonder iets te zien En je probeert mij te verleiden Van ZF via de kabel op 104.5.